Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 12 uur. Ho, ho. Renate Kok met het NOS Journaal. In Frankrijk is de hele dag opnieuw onrustig geweest... na aanleiding van protesten door de gele hesjes. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken zijn bijna duizend mensen opgepakt. Er zouden zo'n 135 mensen gewond zijn geraakt. Volgens de autoriteiten waren er 125.000 mensen op de been in heel Frankrijk. In Parijs waren het er 10.000. Ook in Nederland is op een aantal plaatsen gedemonstreerd... maar er kwamen niet meer dan enkele honderden mensen op dagen. Het Amsterdamse ziekenhuis AMC en het Erasmus MC in Rotterdam... hebben de afgelopen tien jaar honderden hoofden en andere lichaamsdelen aangekocht... van omstreden commerciële bedrijven uit Amerika. Dat blijkt uit onderzoek van persbureau Reuters en Nieuwsuur. De bedrijven MedCure en ScienceCare kwamen in opspraak... toen onder meer bleek dat nabestaanden van donoren niet werden geïnformeerd... over het feit dat donorlichamen voor veel geld werden verhandeld... De Nederlandse ziekenhuizen zeggen dat ze sinds kort geen zaken meer doen met de Amerikanen. Op verschillende plekken in het land ontstonden vandaag problemen door flinke windstoten. In Scheveningen werd een wandelevenement met zo'n 10.000 deelnemers afgelast vanwege het slechte weer. En ook vier boten hadden er last van. Langs de A28 bij Spier stortte een geluidsval in, waarschijnlijk door de harde wind. Schiphol schrapte vandaag meer dan 140 vluchten vanwege het slechte weer. In de Eredivisie heeft Ajax geen fout gemaakt tegen Pek Zwolle. Het werd in Zwolle 4-1 voor de Amsterdammers. Hierop op de avond won Heerenveen in Tilburg met 5-1 van Willem II. En de derde wedstrijd van vanavond, ADO tegen de Graafschap, bleef onbeslist. Die wedstrijd eindigde in 0-0. Het weer vannacht vallen er nog geregeld buien en ook morgenochtend is dat nog het geval, vooral in het zuiden. Smiddags zijn er meer drogere perioden en gaat de wind ook wat afnemen. Het wordt dan een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met men nu de nacht. is plugged right into your wall. And maybe there's a million people singing shoeshine blues. Gehen auf mich das ist doch safer Digger Uns geht es gut denn wir sind safer Den letzten Cent aus meinem safer safer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 Swing And you yeah.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 Dat is ZFM antwoord.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 Alleen zegen.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 Ik moet zeggen, ik moet zeggen, ik moet zeggen,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 Dis-moi où es-tu caché Ça doit faire au moins mille fois que j'ai Compté mes doigts Outé, va pas où t'es, Outé, va pas où t'es, Outé, va pas où t'es, Où t'es, où t'es où va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 Nothing that might be a low come on